1 uur. Dit is Radio 1. Met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hoeveel levert reclame op een shirtje of broekje nou eigenlijk op voor een sponsor? Een werklunch met Floris van Dam van Repucom, die daar dagelijks onderzoek naar doet. Nu is het NOS Journal, Mark Visser. Goedemiddag, Gerechtshof verbiedt uitlevering Sabir K. Birma is begonnen met het vrijlaten van politieke gevangenen. En burgemeester Zuidhoorn wil Mollema brug.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 De staat kan op zich nog één stapje hoger naar de Hoge Raad. Maar dat is allemaal lange baan hoor. Die zullen uitspraak doen over anderhalf jaar of zo, denk ik. Weten wel of de staat het, het gaat doen? Of, of, of uh, beraden zeg, ze, ze zich daarop? Ze, ze denken daarover na. Ik denk dat het niet heel kansrijk is hoor. Want het is een heel goed, uh, uh, wel goed, dichtgetimmerd, uh, goed dichtgetimmerde uitspraak van het Hof. Dus het lijkt me niet heel kansrijk. Ze, ze denken er nu even over na. De advocaat van terreurverdachte Sabier K. André Sebrechts. Birma is begonnen met het vrijlaten van politieke gevangenen. En daarmee komt president Ten Sen de belofte na... die hij vorige week deed tijdens een rondreis door Europa. Correspondent Michel Maas, geen woorden maar daden. Ja, hij is wel heel snel met dit gebaar. Hij heeft ongeveer 70 politieke gevangenen vrijgelaten. Maar het is nog niet helemaal uh, dat hij zijn woord heeft gehouden, want hij heeft beloofd dat alle politieke gevangenen voor het eind van dit jaar zullen worden vrijgelaten. Hij, hij doet dus nu weer wat hij in het verleden een paar keer al heeft gedaan. Iedere keer een plukje vrijlaten. Elke keer uh, nou, de critici zeggen, hij gebruikt ze als wisselgeld. Elke keer als hij een goede beurt wil maken, laat hij dan weer een paar vrij. Dus uh, nu weer 70 en uh, nou ja, de vraag is wanneer, wanneer ze klaar zijn, wanneer ze op zijn. Ja, wat, ja want hoeveel zitten er vast? Dat is, het is niet duidelijk, begrijp ik. Nee, dat weet niemand, want uh, er zijn allemaal schattingen... die, gaan, uh, die lopen uiteen van, van 100 tot bijna 600. En dat ligt er een beetje aan uh, wie je wel meetelt en wie je niet meetelt. Uh, er zijn nu ook uh, mensen die zeggen van... ja, hij laat nu de oude politieke gevangenen vrij, maar... Tegenwoordig worden er ook weer nieuwe mensen gevangen gezet. Dat zijn mensen die uh, demonstreren en uh, worden gearresteerd. Uh, die zou je eigenlijk ook moeten meetellen. En, ja, zo, zo komen we er no natuurlijk niet in één keer helemaal uit. Maar het, het is een gebaar. Hij heeft het beloofd in Engeland. En uh, er zijn nog geen twee weken overheen gegaan. En uh, meteen uh, laat hij iets zien. Dus dat is al mooi. Maar nog steeds worden er, wat je zegt, mensen opgepakt. Er is vrijheid van meningsuiting, lijkt het. Maar eigenlijk moet je uh, ja, ook weer een vergunning hebben... als je wilt demonstreren en word je anders gewoon opgepakt. Ja, precies. Er is nu uh, de mogelijkheid om te demonstreren. Maar dat mag alleen maar onder heel strikte voorwaarden. Je moet inderdaad een vergunning hebben. Uh, je moet ook je, je spandoeken, je leuzen... moet je van tevoren aan de politie voorleggen. En als daar ook maar iets mis mee is, dan word je gearresteerd... Uh, en ja, de regering zegt dat de mensen die daar gearresteerd worden, dat zijn wetsovertreders, dat zijn geen uh, politieke gevangenen. Want die hebben gewoon niet goed hun papieren geregeld en niet goed hun vergunningen geregeld. Maar ja, critici zeggen natuurlijk: dit is duidelijk een controlemiddel en een manier om uh, vervelende demonstranten uit de weg te ruimen. Correspondent Michel Maas. De storing bij KPN in Frankrijk en Monaco is nog niet verholpen. Sinds zaterdag kunnen toeristen daar niet bellen, sms'en of mobiel internetten. KPN biedt vandaag excuus aan voor de storing. Onduidelijk is nog wanneer het probleem verholpen zal zijn bedrijf raadt mensen aan waar dat kan... hun mobiel in te stellen op de provider Free. Daarmee kan wel worden gebeld en ge-smst. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. Zesde werd hij in de Tour de France, Bouke Mollema. En daarom wil de burgemeester van zijn geboorteplaats, Zuidhoorn... de wielrenner, eren met een brug. Bert Swart, burgemeester van Zuidhoorn, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom een brug? Nou, weet je, uh, Zuidhoorn, tussen Zuidhoorn en Groningen...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 altijd langs gereden. Het is inderdaad wel, meestal uh, krijgt iemand een straat, zelfs na zijn dood. of was uh, hij iets vernoemd? In ieder geval, als er echt een grote prestatie is geleverd. Hartstikke knap, natuurlijk, zesde plaats. Maar het is wel wat vroeg. Nou, ik weet niet van. Uh, hij staat wel weer aan het begin van zijn carrière. maar vergeet niet van zesde plaats. Eerst stond hij tweede. toen werd hij wat uh, ziekelijk. en toen is hij zesde geworden. Maar het blijft natuurlijk een fenomenale prestatie. En het is leuk om die link te leggen. Naar die brug waar de jaren overheen gereden is. Maar nogmaals, die brug is niet van de gemeente, die is van de provincie. Dus wij moeten überhaupt naar een overleg gaan of het überhaupt te realiseren is. Hoe komt het er dan uit te zien? Ja, dat weet ik niet. Misschien dat je een klein bordje er neerzet. Maar ik moet ook zeggen: van, het was voor mij een, een idee wat opkwam. En in één keer heeft het een uh, geweldige gang uh, genomen. Ja, ja, dat gaat snel met dit soort dingen. Want dat ja, valt natuurlijk ja. op. Uh, op 4 augustus staat de Mollema-tocht voor toerfietsers op het programma in Groningen. Zou die er dan al zijn, die Mollema-brug? Nou, die brug die ligt er al uh, heel lang, hoor. Ja, zo, maar dat die, die, die zo heet ook natuurlijk. Of die benaming daar zo is, nee, dat uh, waar ik te betwijfelen. Nee, ik ga gewoon volgende week of de week rustig een kopje koffie drinken... op het provinciehuis om te kijken van, uh, of het te realiseren is of niet. Is die een beetje stel? Nou, ik moet zeggen van, uh, het is niet niks. Dit is echt wel een pittig bruggetje om te nemen. Ja, het is geen Alp de West, maar uh, je moet het wel het nodige tegen trappen om er overheen te komen. En nu heeft nog een fiets tegen Bouken, klopt dat? Ja, voor jaar hebben we een fietspad hier geopend. En toen uh, hebben we tegen uh, Bouke gefietst. Een gedeputeerde Mark Bouwmans, mijn persoon en uh, Bouke met z'n drieën. En dat was een van zijn grote overwinningen, zeg maar. Ah ja, vanwege daar ook die, die brug dus. Alleen daarom al eigenlijk, dat hij van u gewonnen heeft. Nou, ik heb ook gezegd, van, uh, mocht het ooit zover zijn... dan wil ik eigenlijk wel kans hebben op een revenge... om te kijken van, uh, of we de kansen ook kunnen keren. Ja, wie weet als de brug wordt vernoemd. Dank u wel, Bert Zwart, burgemeester van Zuidhorn.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 Overigens is het nog niet zeker dat de laatste seksramen en boten donderdag dichtgaan. gaan. exploitant Wegra heeft tegen de gemeente een kort geding aangespannen dat morgen dient. In de buurt van Darwin in Australië zijn de resten gevonden... van een Nederlandse bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog. Dit is een B-25D Mitchell die deel uitmaakte van het 18e squadron... van de Oost-Indische strijdkrachten. Het toestel werd tijdens een oefening bij de Kwaal-eilanden geraakt... door een watercel die werd veroorzaakt door bommen van andere toestellen. Een van de vleugels brak af en van het vliegtuig verdween met zes bemanningsleden in de golven. Australische militairen vonden bij het doorzoeken van een terrein in het water brokstukken van een toestel en ook een motor, al is die alleen bij extreem laag tijd te zien. Er zijn geen menselijke resten gevonden. Sport. Gerardo Martino is de komende twee jaar de nieuwe trainer van voetbalclub FC Barcelona. De 50-jarige Argentijn volgt Tito Villanova op... die vorige week opstapte om zich op het herstel van zijn ziekte te richten. Correspondent Edwin Winkels. Martino, opvallende en risico risicovolle keuze. Nou, vooral omdat hij onbekend is natuurlijk. Uh, zeker in Europa. Uh, als je verder leest en, en wat die man gedaan heeft... inderdaad alleen maar clubs en uh, nationale selecties in, in Argentinië en Paraguay getraind. Maar uh, Barcelona heeft gezocht, blijkt naar een trainer... ...die, die, die het idee Guardiola, voetbal van, van Barcelona van de laatste jaren kan voortzetten. En, en zo'n man is het. Hij is ook ervaren. Hij is 50 jaar. Hij heeft, hij heeft veel gewonnen in Argentinië. Zojuist uh, het lentekampioenschap met New World's Old Boys. Een club die... die... Tien jaar al niks gewonnen had. Dus het is wel een man die, die met veel credits naar Europa komt, maar inderdaad met weinig ervaring hier. Old Boys is natuurlijk de club van Messi geweest. Zou die een rol hebben gespeeld hier bij deze aanstelling? ...ongetwijfeld is er naar hem gevraagd. En Messi zelf heeft al een paar keer laten weten van... ...nou, dit is wel een aardige trainer en zo. En uh, uh, het zal niet beslissend zijn geweest. Maar het, het is, het is man, het, ik denk dat verschillende dingen een rol hebben gespeeld. We konden uh, als je terugkijkt naar het WK in Zuid-Afrika... ...en uh, toen kwam Paraguay heel ver... ...was dus pas in de kwartfinales door Spanje uitgeschakeld. Moeizaam 1-0. Uh, en, en daar vestigde hij toch ook al zijn naam. Met een, uh, met, met een heel hecht team. Dat, dat niemand eigenlijk op die hoogte, op die hoogte had verwacht. En, ja, en Barcelona zocht iemand inderdaad die, die, die misschien Messi weer naar, naar grote hoogte kan stuwen. En als een landgenoot, en zelfs een stadgenoot is, hij komt ook uit Rosario, is dan, uh, dan is het misschien alleen maar een voordeel. Want dat was wel een beetje het bezwaar van de vorige trainer, ook al gaat hij vanzelf weg. Maar Villanova, hè, vergeleken met Guardiola, ze gingen niet echt nog beter voetballen. Nee. Nee, hij die, die, die liet het tactisch allemaal wat, wat meer verslappen. En, en uh, Martino die heeft één uh, heeft groot voorbeeld als trainer, dat is Marcelo Bielsa, is ook een beroemde Argentijnse trainer. Uh, Loco de Gek werd hij wel genoemd. Ja. En die man was ook het allergrootste voorbeeld voor Guardiola. Die is bij hem op bezoek geweest, paar een keer in Argentinië, om over voetbal te praten. Bielsa was trainer van, van Martino, die heeft zelf 500 wedstrijden voor New World's Old Boys ges, gespeeld. En, en zeg maar, die filosofie van voetbal, en dat is vooral Heel veel bal bezit en druk zet op de tegenstander op de eigen helft. Typisch wat Barcelona altijd deed. Dat idee, die filosofie, neemt, neemt Martino morgen mee naar Barcelona. Morgen komt hij dus. Dankjewel, Edwin Winkels. En dan, voetbalclub FC Groningen neemt aanvaller Cheren Sherry over... van ADO Den Haag. Sherry trainde vandaag al mee met de selectie... en wordt vanmiddag gepresenteerd. Net als William Ekon en Christian Adorjan. Verkeersinformatie... Dat is er niet. Oh, nee, geen files. Dan belangrijkste nieuws. Terreurverdachte K mag niet worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. Birma is begonnen met het vrijlaten van politieke gevangenen. President Sen had de vorige week al aangekondigd... tijdens een bezoek aan Europa. En burgemeester Zwart van zuid holland wil een brug vernoemen... naar wielrenner Bouke Mollema. Dat is over het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch over de effectiviteit van reclame op shirtjes en broekjes van sporters. Directeur Floris van Dam van Repu.com onderzoekt dat dagelijks. Voor de reportageserie In de praktijk zijn we deze week op de Tilburgse kermis. Daar krijgen kinderen les op de rijdende school. De kinderen krijgen allemaal via een andere methode les. Verslaggever Anne van der Veen vroeg aan de leraar hoe hij up-to-date blijft. Nou, dat is net wat wij in de winter doen, heel veel bijscholing. Om ervoor te zorgen dat je ze zo goed mogelijk kent en de methode kan hanteren.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 is Radio 1, de werklunch. Belkin hoeft de, tijd geen, uh, niets, uh, hoeft de komende tijd aan naamsbekendheid in Nederland... weinig meer te doen. De maker van opladers voor mobiele telefoons. en sponsor van de voormalige rabo wielerploeg heeft dankzij Balken Mollema en Laurens Sendam in de Tour heel wat huiskamers bereikt. Maar hoeveel precies? En wat is dat eigenlijk waard? Dat soort zaken zoekt het bedrijf RepuCom uit. Uh, daar meten ze hoe vaak de naam van een sponsor in de Tour te zien was... Op tv bijvoorbeeld. Een We werklunch dus daarom met de Nederlandse directeur van Repu.com. En dat is Floris van Dam. Hartelijk welkom. Dankjewel. Uh, uw bedrijf meet hoe vaak een sponsornaam in beeld is. Wie wil dat eigenlijk weten? Ja, dat zijn voornamelijk de sponsors, maar ook de ploegen, de, zeg maar, de rechterhouderorganisaties. Die willen graag weten wat het waard is. Uh, om uh, zo uiteindelijk de onderhandelingen te kunnen doen. En dat heeft ook inderdaad met Belkin heeft dat plaatsgevonden. Maar goed, je kan willekeurig uh, Egon pakken met betrekking tot de shirt van Ajax. Tot Opel, die nu instapt uh, bij Feyenoord. Dat zijn allemaal projecten waar, waar dat soort bedrijven de nut van sponsoring zien. Maar zo'n team wil dat ook graag weten, want die kan dan tegen zo'n sponsor zeggen... nou, wij garanderen dat je zoveel in beeld komt, dus dat bedrag staat er tegenover. Wij ja. laten ons niet afschepen met een uh, schijntje. Nee, dat klopt. En wij doen dat op basis van uh, de huidige tv-spot-tarieven. Uh, en neem bijvoorbeeld een, een sterspot op de zondagavond, kost 25.000 euro. In mei bijvoorbeeld, hè, wanneer het voetbal uh, zijn hoogtijdagen kent. Nou, we hebben dan ingenieuze software die dan uh, gaat zien waar het logo van bijvoorbeeld... Uh, uh, welke op een scherm is geweest, hoe vaak het op een scherm is geweest. Een logo moet 1 seconde en 80% zichtbaar zijn op een scherm... dan wordt hij door het systeem opgepakt. En dan gaan we ook kijken, van ben je dan alleen op het scherm... of moet je dat delen met mede-concurrenten? Nou, daar zit een algoritme achter. En dat bepaalt dan uiteindelijk het percentage wat het waard is. Want Het is dus even gewoon een situatie. Ja. Uh, laten we zeggen, uh, Johnny Hogeland uh, ja. rijdt mee in een kopgroepje. Dat ja. is geen denkbeeldige situatie. Of dat, dat gebeurt natuurlijk nog wel eens. Uh, maar daar rijden er nog wat renners omheen. Dus dan gaat het om hoe, va hoe vaak is hij in beeld... en hoe duidelijk en hoe groot. Ja, dat klopt. En uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken... dat uh, een van de meest waardevolle... Uh, locaties op, uh, op het tenu van de wielrenner achter op de kont is. Omdat, uh, misschien heb je zelf ook uh, opgemerkt... heel vaak zie je motorrijden met motorkamera 1 achter, of motorkamera ja. 2... die pakken van achter de spot uh, en dat is gewoon een uitstekend... Uh, uitstekend dus dat is uh, eigenlijk de beste uh, plek, de billen is, van de renner. Ja, we hebben dat onderzocht en het blijkt uh, als je gaat kijken naar het tenue, maar ook bijvoorbeeld de helm hè, uh, en dan ook de fiets... dat 13 van de exposure, tijdens dat te noemen, hè, dat het logo zichtbaar is... is uh, het logo op de kont. Ja. Even over dat meten nog, hè, want dan uh, die beelden die gaan dus, uh, die worden bekeken... en er, er zit dan iemand mee te tellen of zo. Hoe gaat dat? Nou, er zijn, uh, Wij noemen dat, uh, dat wordt allemaal gedaan in Bangalore... en dat heeft ook zijn reden vanwege de... In lage, India. In India, vanwege de lage lonen daar al daar. Uh, daar, zit, uh, uh, daar, daar hebben wij 500 seats, dus 500 uh, stoelen met beeldschermen. Daar worden alle fiets van, uh, van, nou, van, noem het maar op, van NASCAR tot de Eredivisie... tot de Tour de France, tot uh, Volvo Ocean Race, wordt allemaal daar naartoe gestuurd. Dan draaien we de software eroverheen. Alleen wat de software nog niet helaas kan, is kan dan zeggen van... hé, hey, dat is het logo achterop de rug, achterop de kont... Aan de zijkant op de fiets. En dat is eigenlijk wat de Indiërs doen voor ons. Uh, die daar dus dan in uh, de logo's allemaal in het juiste vakje... Dus die zitten daar de hele dan. dag naar die konten van die wielrenners te kijken. Ja. <laughs> Net te turfen. Ja. <laughs> Hoe vaak ja. ze in beeld zijn. Ja. En dat levert dan mooie stati statistische gegevens op. Ja. En daar gaat u dan mee de boer op. Ja, wij verkopen dat dus aan, nou ja, aan, aan onder andere sportmarketingbureaus, maar dus ook aan uh, zeg maar merken. We hebben laatst ook uh, bijvoorbeeld voor ING nogal een uitvoerig onderzoek gedaan om zeg maar, de nieuwe Europese sponsorstrategie vorm te geven. Uh, dus dan zoeken wij bijvoorbeeld ook, we doen niet namelijk alleen maar de tv-media-analyse, maar we doen ook print en online. Om ja, dus hoe vaak Bouke elke mollema in de krant staat met zijn petje ja. op waar dat woord van die sponsor ook weer op staat? Klopt. En ook online, hè? bijvoorbeeld op uh, zeg maar telegraaf.nl of ad.nl of uh, de meter aan de spits. Ook daar worden alle uitingen op eenzelfde manier uh, geanalyseerd. Um, nou, wat gebeurt het gebeurt dus in India, dat is wel opmerkelijk. Maar dat is omdat het daar gewoon goedkoop is. Daar zitten mensen gewoon nog de hele dag achter zo'n scherm te koekeloeren voor heel weinig geld kennelijk. Ja, maar ook heel goed opgeleid. Dat vergeet men ook heel vaak. Hè? Als je hier... Uh, uh, vaak, vaak praat je over studenten die dit soort werkzaamheden doen. Hè. Uh, dan praat je toch wel vaak over 10 euro per uur ongeveer, wat het dan uh, een student uh, kost. Daar zijn zeer hoog opgeleide mensen die uh, nou, ongeveer 6,5 euro per uur kosten. Um, die, die, uh, die kopgroep hè, waar ik het net over had, We, we hebben ons zeg maar, technisch de afgelopen weken wel eens verbaasd over dat renners meegingen in een bepaalde groep. Maar dit verklaart het dus allemaal. Dat doen ze dus echt om, om alleen maar in de picture te komen. Ja. Nou, misschien is je ook opgevallen dat juist de ploeg -lij DCM... Die erg, een sponsor zoeken nog? Die een sponsor zoeken. Heel vaak in het begin van de etappes ook uh, een vluchtpoging ondernamen... om dan juist in beeld te zijn, om dan juist die waarden dus omhoog uh, te krikken. Ja. We hebben overigens voor vakantelij ook, uh, ook een studie gedaan. Voornamelijk toen van de Tour de France in 2011... toen Johnny Hogeland zo in de prikkendraten uh, kwam. Hè, want want ja, daar heeft heel veel exposure mee gegenereerd... En ik kan je al zeggen van toen in 2011, en het zou nu wel meer zijn geweest... werd al 7000 uur Tour de Frans wereldwijd uitgezonden. Kijk aan. Nou, en dat vertegenwoordigde toen al een waarde voor vakantielijn, DCM... van zo'n 12 à 13 miljoen euro. Ja, ja. maar wel met een vervelende ja. aanleiding. Dus met die meteen komt. Ja, ja. Um, ja dus, dus dat verklaart het. Want, uh, je kan toch veel beter een etappe winnen, lijkt me. Dan heb je nog veel meer publiciteit. Klopt. Maar het is vaak ook zo van hoe lang je in, in, in beeld bent... Wat, wat bepalend is voor uiteindelijk de waarde. dat bijvoorbeeld aan de 30 seconden tv-spot. Nou, nogmaals weer terug naar het voorbeeld van 25.000 euro... wat dat zeg maar bruto kost voor de, bij de ster... Nou, wat wij dan met die software doen, daar komt dan een quality indicator uit, een quality index. En die quality index is dus gebaseerd op, op een viertal facetten. En daar blijft dan tussen de 15, in het beste geval, 35% van over. En die 15 of 35 procent, die relateert dan weer terug aan die 25.000 euro... en dat noemen wij dan de sponsorshipwaarde. Kijk aan, zo gaat dat. Ja. Um, nou, even over Belkin, want die stapte erin op het moment dat de Rabobank zei... van nou, uh, we hebben het wel gezien in de wielrennerij. Die hebben er volgens mij in verhouding heel weinig voor betaald. Maar die hebben het dus echt uh, mega uh, aandacht gekregen. Ja, weinig is een relatief begrip, denk ik altijd maar. Want ja, ik natuurlijk. denk wat zij ervoor hebben, heb ik niet bij me. Heb ik überhaupt niet op de bank nee, nee, staan. Nee, zo. Maar goed, in die wereld is dat is dat natuurlijk. Want hoeveel is het ongeveer? Ja. weer? Wordt geschat op? Ja, het wordt geschat op 4,5, 5 miljoen. Ja. Maar daar worden nooit mededelingen over gedaan. dan wordt een beetje ploeg, beter al gauw 15 miljoen of ja, zo kwijt. Nou ja, waar, waar wel mededeling over gedaan werd door de Rabobank uh, wielenploeg dat ze 15 miljoen uh, ja. uh, budget hebben. Uh, dat hebben ze overigens ook nog dit gehele jaar betaald. Dus de, de, de, het geld wat Belkin heeft betaald is gewoon puur uh, ja, mooi bovenop uh, het bedrag wat uh, de Raadbank al heeft betaald. Ja. Maar die hebben dus eigenlijk relatief weinig zeg maar, betaald voor, voor uh, ja, ja, behoorlijk wat uh, exposure. Absoluut, ja. Want zeker nu met de, de prestaties van de Belkin ploeg en het nieuws dat ze daarmee vergaard hebben... Wow. is een gigantische exposie geweest, gigantische waarde. Maar is het nu ook zo dat mensen massaal naar de winkels rennen om die spulletjes van meneer Belkin te kopen? Nou, het is wel zo. Uit ook ons onderzoek op verschillende, bij verschillende sporten ook. Dan gaan we dan kijken naar van, oké, okay, je hebt een bepaalde doelgroep. De doelgroep zijn wielrenliefhebbers. En dan gaan we ook vragen van, kent u dan de sponsor Belkin in dit geval... Van naam kent u Belkin als sponsor van de wielrenploeg uh, en in welke mate vindt u dan Belkin aantrekkelijk en bent u ook geneigd om Belkin producten dan te kopen of heeft u dan een voorkeur? Op die aspecten scoort een, een, een, een merk die sponsort en die succesvol een sponsorploeg doet uh, vele malen hoger dan, uh, waar, dan bij de doelgroep waar het niet bekend is, de sponsorship. Ja. Nou, en dat kijk, wij kunnen niet. Nou, ja, we kunnen in een aantal gevallen met social media kunnen we wel meten. Als je dan naar webshops gaat van wat het uiteindelijk het effect het effect is van zo'n sponsorship en dan de verkoop ja. in een webshop. Uh, maar goed, aan de andere kant, we weten ook onderzoeken... als jij en ik naar een supermarkt toe gaat en we gaan een, uh, een biertje kopen of een fles wijn... dat op dat moment uh, wat in de aanbieding is uh, toch wel erg bepalend is voor ja. je, je aanschaf. Ja. Ja, ja, Goed, ook omdat je als je die ziet wel eens ploegen rondrijden in die Tour... Ook, waarvan je denkt, ja, wat, je ziet die naam erop staan, maar niemand weet eigenlijk wat het eigenlijk is of zo. Die Franse ploegen of Spaanse of Italiaanse ploegen. Klopt. Ja, dus, dan zullen wij zeggen van zo'n zo zo Italiaanse ploeg weten wij niet... maar de mensen in Italië kennen dat merk dan weer wel. Kijk bijvoorbeeld naar de Rabobank. Daarmee zijn we natuurlijk behoorlijk verwend geweest... door het aantal jaren dat zij consequente sponsoring hebben volgehouden. Ook in de wat mindere tijden van het wielrennen. Daardoor is de Rabobank uitermate succesvol geweest... door de sponsorship van het wielrennen. En ook zeer bekend. Is investeren in, sport, in sportsponsoring is dat een goede investering? Kan je dat als conclusie trekken? Dat is een goede investering, maar ook investering in entertainment. En muziek is ook een goede investering... Uh, waar ook heel veel geld mee wordt uh, verdiend. He, we, we weten bijvoorbeeld uh, van golf die omarmt uh, alle... Zeg maar uh, Live Nations uh, Mojo-concerten uh, bijvoorbeeld. Nou, dat geeft niet alleen heel veel hectoliters bier. Maar ook binnen social media, wat je steeds vaker ziet met smartphones. worden op allerlei uh, evenementen, uh, muziek-evenementen. foto's genomen waar het Golds logo uh, in beeld is. En ook dat heeft een uh, behoorlijke waarde. Ja, en u onderzoekt het allemaal. Dat wil zeggen, die mensen die daar in Bangalore zitten achter die schermen. Gelukkig hoeven wij dat niet zelf te doen. Maar het leuke wat van ons werk dan weer is dat wij de data gaan interpreteren... en daar dan weer adviezen over geven aan de desbetreffende sponsors. Dank voor het gesprek, Floris van Dam van Repucom. Graag gedaan.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 In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. En dat is deze week Anne van der Veens. Hij is bij de Tilburgse kermis. En terwijl daar de bussen van het dak vallen, zitten de kermiskinderen gewoon op school. Door al het gereis van hun ouders missen ze anders te veel schooluren. En dus is het geen vakantie. De kinderen krijgen les van Stichting de Rijdende School. Zo'n beetje 30 leerkrachten trekken door het hele land om de kinderen op elke kermis onderwijs te geven. Kinderen krijgen individueel les van steeds een andere leraar. Zo krijgt groep 5 en 6 in Tilburg les van Leo Reinders. Ja, Davy zie ik ook, net. 3, 4, 5, 5. Ja, we zijn compleet. We zouden er een aantal zouden met spelling gaan beginnen. Jij zou de topo gaan doen, maar jij legt eerst even de kogel uit je mond. Je weet de prullenbak daar. En dan gaan we beginnen, mensen. Pak je spulletjes maar voor je. 6-9 hoor. is 9, hoor. Ze is 9. Ik weet het zelf beter. Ik weet nee, het zelf hoor? beter. Nee hoor, bij het begin van de school zei je dat je negen was. Ik zei dat ik Ja, hey, Maar jullie zitten normaal ook bij elkaar op school, hè? Nee. nee. Oh, jullie hebben, ze hebben alleen dezelfde methode? Ja. Alleen van taal. Hm. Want van rekenen heb jij... Want van rekenen heb ik alles stelt oh, en ja. zij weet ik niet. Nee, niet. Wereld in getallen. Zo, ingewikkeld hoor. En u kent al die methodes ook. Nou, dat is net wat wij in de winter doen, heel veel bijscholing. Om ervoor te zorgen dat je ze zo goed mogelijk kent en de methode kan hanteren. En anders is het nazoeken, nazoeken voor iedere kermis weer. Ik ben Colin. En ik ben Robin. En uh, wat voor attractie hebben jullie ouders? Ik heb een trampoline. Twee waterbanen, één boeister en nog drie kramen. Zo. Willen jullie eigenlijk later zelf op de kermis werken? Nou, als het later nog wel druk wordt... Want uh, vroeger was het drukker als nu, dus uh, ik denk van niet. En hoe weet je dat het drukker was? Dat zegt mijn uh, oma en dat zegt mijn vader ook. En omdat de Tilburgse kermis zo groot is, zijn er meerdere scholen naast elkaar. Of meerdere klaslokalen, zou je kunnen zeggen. En een rijdende school is gewoon een hele grote trailer. En daarop uh, zit een klaslokaal. Eens even kijken, je moet een klein trapje op. klop even. Daar eerst op klikken en dan op invoegen. Haché, daar is-ie. Ik ben Alma Bloemedal. ik werk bij de Rijnende School en in Tilburg in groep 7-8. Wat mij opvalt, want jij geeft natuurlijk de wat oudere kinderen les... Ja. en ze willen bijna allemaal kermisexploitant worden. Ja. Is dat erg? Uh, nou, ik denk dat de vraag meer is of het nog mogelijk is. Tenminste, ja, weet je, ik werk nu nog maar heel kort natuurlijk voor de rijdende school. Uh, maar de, ja, de verhalen die natuurlijk wel de ronde gaan is dat het gewoon steeds minder gaat op de kermis. Dus de vraag is of de attracties zoals die er nu zijn, de kermis in de grote, zoals we ze nu kennen... of die er over nou ja, zoveel jaar als dat zijn natuurlijk na de middelbare school... Of zij het dan nog wel kunnen overnemen. Dus uh, ik, ik ben heel benieuwd. Ik denk niet dat het slecht op zich is hoor. Dus ze zijn er zo mee bezig en ze kunnen al zo goed helpen ook. Geld rekenen is voor de meeste kinderen al geen moeite. Alles als je ook maar een moeilijke som, een comma getallen som, vinden ze super moeilijk. Zet je het om in geld, en rekenen ze het zo uit. Dus het is natuurlijk een, een hele andere manier van denken, een andere manier van leven. Dat was dus groep 7 en 8. Nog heel even terug naar de iets kleinere groep 5 waar iedereen nu echt aan zijn eigen werk zit. Um, ik heb even fout. Alleen dat kwam door Tommy, omdat hij er aan Ja, maar dit is, niveau, dit is niveau 1, hè? Dat geeft niks. Heb je al geprobeerd op niveau 2? Ja, dat heb ik geprobeerd, maar dat was veel te moeilijk. Is het niet moeilijk trouwens om een band op te bouwen <tus> met die kinderen? Nou ja, in de reguliere basisonderwijs heb je ze een heel jaar. En dan groeit dat. Maar hier, als je het een aantal keren hebt gehad... die kinderen die zijn dat ook wel gewend, dat ze steeds wisselende leerkrachten hebben... En ja, het is gewoon heel anders. Het kunt maar weinig dingen kun je gewoon vergelijken met reguliere onderwijs. En wat heeft u hiervan geleerd door op deze manier te reizen, te werken? Nou, dat je heel snel moet kunnen schakelen. Dat moeten wij hier doen op school, maar de expertanten ook. Dat je heel inventief moet zijn en een grote zelfstandigheid moet hebben. Maar dat maakt het wel verschrikkelijk leuk. Ik denk ook niet dat ik de eerste jaren hier nog weg ga. En dan maar geen zomervakantie. Nee, maar die tijd halen we in. We moeten toch de cent op krijgen, hè? O, dan moet je me niet centrum zetten. <laughs> Leo Reinders is een van de leraren van de Rijdende School. Morgen weer een onderdeel van het kermisleven daar in Tilburg. Zo meteen De bloedtest om genetische afwijkingen bij embryo's te achterhalen... moet worden ingevoerd. Dat is de stelling. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal. Hier is Kees Groot. Een vrouw uit Nieuwegein is veroordeeld tot drie jaar cel voor het doodsteken van haar dochter. Ze kreeg naar eigen zeggen ruzie met haar dochter nadat ze haar telefoon had afgepakt... en was geschrokken van de inhoud van de berichten. Moeder en dochter hadden vaker conflicten. Birma is begonnen met het vrijlaten van politieke gevangenen. Daarmee komt president Tijn Sein de belofte na die hij vorige week deed tijdens een rondreis door Europa. Tot nu toe zijn zo'n 70 gevangenen in vrijheid gesteld. Critici zeggen dat er tegelijkertijd ook iedere dag weer nieuwe demonstranten worden opgepakt.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 AWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Veel vertraging bij Rotterdam. En dat heeft nu te maken met het langer openhouden van de Van noordbrug Er moet daar namelijk een megatransformator doorheen varen. Een soort werkeiland van 4000 ton. Daardoor lange files op de A16 Breda-Rotterdam. Eh, in beide richtingen voor de Van noordbrug 5 kilometer. Een kapotte vrachtwagen op de A20. Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer. De rechter reishok is dicht. En ook een kapotte vrachtwagen op de A19. 59, Zonzeel richting Os. Tussen Maden en Knoopend Hooipolder, 3 kilometer. Ook daar de ook dicht. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt NL. Jurgen van den Berg. Embryo's sneller, eenvoudiger en veiliger testen op genetische afwijkingen mogelijkheid is er en artsen willen dat de bloedtest snel in Nederland wordt toegepast. De gezondheidsraad moet nog een goedkeuring geven. Andere Europese landen gebruiken deze zogenoemde NIPT-test al om chromosoomafwijkingen bij ongeboren kinderen op te sporen. Filosoof Marcel Zuiderland is er vanavond in het NCV-programma altijd wat duidelijk over. Alvast even een voorproefje. Als blijkt dat een kind met ernstige beperkingen geboren gaat worden, dan vind ik dat je moet overwegen om die zwangerschap af te breken, omdat je het kind daarmee, als het ware, onrechten aandoet. Dat is wat de filosoof ervan vindt. Marcel Zuiderland heet hij. Moet de bloedtest snel worden ingevoerd... zodat ouders en artsen snel kunnen handelen bij mogelijke afwijkingen... of werkt zo'n snelle test juist drempelverlagend... waardoor aanstaande ouders eerder besluiten tot het afbreken van een zwangerschap? Ik praat erover met Hans Galjaard. Hij is emeritus hoogleraar Humane Genetica... gespecialiseerd in prenataal onderzoek. Dag meneer Galjaard, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin van Stand.nl. U mag hem alleen maar ja of nee zeggen. Daar komen ze. Elke zwangere vrouw moet weten of haar kind een afwijking heeft. Ja. Elk risico kan worden geëlimineerd. Nee. We gaan naar een samenleving met perfecte mensen. Nee.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 voor een echtpaar wat een kind verwacht om te zien of er ernstige afwijkingen zijn of zullen zijn, is meegenomen. En dit is niet een sensationele vernieuwing zoals het in de Volkskrant staat. Want ik was twee weken geleden in Gent om een congres over DNA-onderzoek te openen. En daar was een Chinese onderzoekster die had al bij 70.000 zwangeren all over China uh, deze test gedaan... Dus nieuw kan je het niet noemen. Maar wij hebben het in Nederland nog niet gedaan. Nee. De voordelen van de test, die lijken uh, legio snel, is het, goedkoop, zonder risico. Zitten er ook nadelen aan? Ja, uh, punt 1 is het op het ogenblik alleen maar... want u, u zegt wel, en dat zegt het persbericht ook... genetische afwijkingen, maar het gaat voorlopig alleen nog maar... om het Down-syndroom, dus wat we vroeger het Mongoltje noemden... Ja. En, en, en dat is het. En men is wel bezig om te kijken of er op dezezelfde manier... ook andere chromosoomafwijkingen kunnen worden vastgesteld. Maar dat is nog geen routine. Nee, Maar zou u dat ook goed vinden? Ja, natuurlijk. Ik vind juist een van de beperkingen van deze techniek... en ook van de technieken die er de afgelopen jaren zijn... dat het meer om een risicobepaling gaat dan om een zekerheid. De vroegere vruchtwaterpunctie en de vlokkentest waar ik mee begonnen ben... Uh, dat, was een, dat had ook zijn nadelen. Want je moet een zwangerschap afbreken. En dat is voor menig echt maar een grote prijs. Maar je wist wel zeker of het zo was of niet. Ja. En dat is met de huidige technologie veel minder het geval. En het, en het gaat dan om risicobepalingen. En uh, nou blijkt uit de praktijk dat de meeste Nederlanders gewoon ontzettend moeilijk om kunnen gaan met risicobepalingen. En vooral vrouwen die dus. Uh, jonger zijn en dus een geringer risico op een kind met Down syndroom hebben, zien af van die testen. Dat is net gebleken uit een onderzoek in Maastricht. Ja, maar de vraag is: is dat goed of is dat slecht? Om er van af te zien. Ja. Ja, naar mijn idee, is dit niet een kwestie van goed of slecht. Er was ook iemand vandaag die vroeg me: moeten wij dit in Nederland willen? Kijk, het gaat toch om een betrekkelijk zeldzaam onderwerp in de gezondheidszorg. Als je nu zou zeggen... we hebben een nieuwe methode om kanker te voorkomen... dan zou ik zeggen, dat is de sensatie van de dag. Dat moeten we morgen invoeren. Maar er zijn al betrouwbare methoden voor prenataal onderzoek. En dit is alleen vroeger, sneller en minder invasief... omdat het alleen maar een bloedtest is. Dus ja. dat is een voordeel. Ja. Het nadeel is dat er nog haken en ogen aan zitten. Want je moet dat hele kleine beetje DNA van de ongeboren vrucht... kunnen scheiden van het vele DNA in het bloed van de moeder. Um, directeur Zeldenrijk van de Nederlandse Patiëntenvereniging... Uh, die zegt, uh, die test is vooral geïnitieerd door de medische wereld. Zwangere vrouwen hebben er nooit om gevraagd. Ja, ja het, het, het klinkt uit mijn mond misschien gek want ik word wel eens de, de vader van de prenatale diagnostiek genoemd. Dat kan ook wel, want ik ben vandaag 53 jaar getrouwd, dus ik ben wel vader. Maar um, ik vind wel, uh, uh, hierover nadenkend en ook over die andere testen... die er in de afgelopen tientallen jaren zijn ontwikkeld... die zijn eigenlijk vanuit de medische wereld ontwikkeld met de gedachte... ja, maar alleen vruchtwateronderzoek of een vlokkentest boven de 36 jaar... Waarom nou niet 35 jaar? Waarom niet 34 jaar? Ja. Dus er is in die medische wereld een soort drang geweest... om iedereen voor die test in aanmerking te laten komen. En dat levert druk op de zwangeren... omdat ze met methoden worden geconfronteerd die nog niet volmaakt zijn. Ja, en dit is daar zo'n voorbeeld van. Ja, ja. Want... Men zou best ook in dit vak wat terughoudender kunnen zijn. Ja, want die, diezelfde Zeldrijk, die vindt het veelzeggend dat bijvoorbeeld de stichting Down Syndroom niet het initiatief neemt voor zo'n bloedtest. Zij weten wat het leven met Down inhoudt, zegt hij. Ja, nou, dat laatste is waar. Maar uh, ja, mijn ervaring. Ik heb ongeveer 30, 40 jaar brieven en mondelinge contacten gehad met ouders van een kind met Down Syndroom. En daarmee heb ik gezien hoe groot. De verscheidenheid is tussen die ouders: ouders die absoluut devastated zijn en zouden hebben gewild dat dat kind nooit geboren was, tot kinderen die ontzettend veel van dat kind zijn gaan houden ja. en het nooit meer kwijt zouden willen. Maar de realiteit is moeilijk, uh, want een derde van de kinderen met Down syndroom heeft al aangeboren hartgebreken, ze zijn allemaal ernstig geestelijk achter en ze krijgen ook sneller dementie en andere lichamelijke klachten. En het is een ziekte waarbij je je in ieder geval in de maatschappij niet kan handhaven. Ja. Dus ernstig is het wel. Ja. Iemand op onze site zegt, uh, waar willen we naartoe? Een mensheid met alleen maar mooie mensen zonder enige genetische fout. Wie beslist er dan eigenlijk over leven en dood? Bovendien beslist men over een leven in wording dat zich niet kan verdedigen. Elk leven verdient een kans, zegt deze ja. meneer of mevrouw. Ja. Ja, u heeft wat dat betreft met mij de verkeerde man uitgenodigd. Want ik deed in 1970 bij de NCV al de eerste televisieprogramma's over dit onderwerp. En toen waren de vragen precies dezelfde. Ja. Dus daar zul je het nooit over eens worden. Het gaat erom, wat is je perceptie van een kind met Down-syndroom? Als je op de televisie opera's en te toneelstukken ziet van alleen Mongoltjes, dan zou je zweren dat dat gelukkige kinderen zijn. Maar dat is natuurlijk een selectie van de kinderen. En dan nog zijn ze maatschappelijk afhankelijk. En je zult het nooit eens worden over de aanvaardbaarheid van abortus. Zeker niet als je al een kind hebt met die aandoening... en daar heel veel van houdt. Dan zie je het als het ware als verraad tegenover dat kind. Ja. Dus er zijn zoveel maatschappelijke factoren... die over de techniek heen gaan. Het feit alleen al dat tegenwoordig de jonge vrouwen hun eerste kind rond hun dertigste krijgen. Dat betekent dat een zwangerschap vergeleken met tientallen jaren geleden... als het ware kostbaarder is geworden. Daardoor zal men ook minder snel ingrepen in de zwangerschap willen... En, en is het, want u, u zegt van deze test, het gaat alleen maar om dat vast te stellen. Uh, dat uh, eventueel uh, wel of niet uh, Down-syndroom. Uh, maar is er genoeg nagedacht dan over welke afwijkingen acceptabel en niet acceptabel zijn? Ja, daar, daar is tientallen jaren nagedacht. En ook in samenwerking met de ouderen en patiëntenverenigingen. Dat is in ons land, vind ik, heel goed. Maar ik vind, wat u nog even niet genoemd heeft, is omdat de medici zo'n test bij zwangeren, bij, in principe bij alle zwangeren willen doen... valt het onder de wet bevolkingsonderzoek. En in de wet van bevolkingsonderzoek staat ook... dat je alleen mag testen op een aandoening die je kunt genezen. Nou, in ons land zul je niet snel voor elkaar krijgen... dat een abortus als genezing wordt gezien. Nee. Dus ik denk dat het heel moeilijk is als je zoveel wilt... in de prenatale diagnostiek... om politiek daar dan toch, eh, zeg maar aanvaarding van te, voor te krijgen. Ja. Maar, en, en hoe zou dat dan moeten in dit geval? Ja, vroeger is er wel, zijn er proefonderzoeken gedaan door Centra. Dus wij zijn begonnen met die vruchtwateronderzoek. Toen is tien jaar later de, de vlokkentest gekomen. Nu komt de uitslag na vruchtwater- of vlokkentest nog sneller. En dan weet je heel zeker een aantal afwijkingen. En in dit geval zou je ook je tot een bepaalde leeftijdsgroep kunnen beperken. Of in een centrum meerdere leeftijden accepteren... en daar eerst het, het, de, de uitslagen van dat onderzoek is afwachten. Maar niet meteen op heel Nederlands niveau. Dat, dat is eh, volgens mij niet verstandig. Nee. Ik Bo denk dat dat komt omdat er zoveel druk is op wetenschappers... om maatschappelijk eh, van belang te zijn. Tegenwoordig is niet meer zozeer de wetenschap en de kwaliteit van de wetenschap zelf van belang. Nee, het gaat is het te toe te passen en hebben we er wat aan. Wij leven typisch in een samenleving van hebben we er wat aan. Ja. En, en dat en, levert druk op die wetenschappers en die willen er dus meteen wat aan hebben. Want die moeten ook scoren uh, om ook weer geld los te krijgen voor nieuw onderzoek en dat soort dingen. Ja, maar bij dit soort onderzoek krijg je natuurlijk de zorgverzekeraars mee... omdat je ook weer verdriet voorkomt. Het heeft natuurlijk ook veel positieve effecten. Het is ja. natuurlijk toch heel wat... Ja. om de geboorte van een ernstige handicap kind te voorkomen. Ik sta daarachter. Ja. Want dat is, dat is ook nog een vraag die ik had. Hè. Worden ouders goed genoeg voorbereid op, op dit soort vraagstukken? Dilemma's waar ze voor komen te staan... als de uitslag van zo'n test niet goed is? Ja, de, de moeilijkheid van de huidige testen, de, de risicotesten... is dat het heel moeilijk te interpreteren is. En in ons land is de zorg voor de, voor de zwangeren. Niet alleen artsen en, en gynaecologen, maar ook verloskundigen. En vooral de verloskundigen eh, hebben toch wel achterstand... in het preventief denken. Want die zijn eh, traditioneel erg gericht op de bevalling zelf. Met andere woorden, er ontbreekt nog wel wat. En niet alleen dat. Omdat het zo'n ethisch omstreden onderwerp is... is het natuurlijk ook een ethisch omstreden onderwerp... bij de hulpverleners. En het maakt dus als Moeder of vader. erg uit. door wie jij begeleid wordt. wat zij je zullen zeggen. Ja. En, en, en zijn, is aan de kant, laten we zeggen. van de, van de mensen, dus. Uh, aan de medische kant. Is, zijn die mensen er genoeg op voorbereid. om de grote vraag naar hulp. die kan ontstaan door onzekerheden. Uh, die bij zo'n bloedtest dus aan het licht komen. kunnen zij die vraag naar hulp dan invullen? Ja, maar wat voor hulp verleen je? Ik bedoel, je krijgt op een gegeven moment. een uitslag bij deze nieuwe test. En dan wordt er gezegd, uh, wij denken dat u zwanger bent van een kind met Down-syndroom. Maar voor de zekerheid zou ik toch nog een vruchtwaterpunctie laten doen. Want dat gebeurt wel. Mm -hmm. Dus zo geweldig is die test nu ook weer niet. Want je wil nog wel een bevestiging ervan. Ja. Nou, dan, dan valt er niet zo heel veel te, te interpreteren. Dan is alleen de vraag of die hulpverlener verstandig genoeg is... om die zwangere nog door te sturen voor een vruchtwateronderzoek. Vanavond wordt er aandacht besteed in het NCV-programma Altijd Wat. Uh, die hebben ook onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat de meerderheid van de zwangere vrouwen... deze test snel ingevoerd wil in Nederland. Vindt u dat een goede ontwikkeling dan? Nou, nee, daar moet ik om glimlachen. Want bij elke nieuwe ontwikkeling die ik in mijn carrière heb meegemaakt... is dat gedaan van uh, vindt u het een goede ontwikkeling... als er een test zou zijn voor de ziekte van Huntington? Vindt u het goed als we kindjes met open rug... en dan is altijd het antwoord dat 70% ruim dat een goede ontwikkeling vindt. Ja. En als je dan wacht tot die test er ook is... en je kijkt wie die test dan ondergaat dan raak je erg teleurgesteld, ja. tenminste teleurgesteld. Maar in ieder geval is het percentage dan varierend van 10 tot 20, 30. En wat, en wat is dat dan, die terughoudendheid, dan ineens? als mensen Omdat dus ook... je er dan ineens voor staat. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Je kunt veel vertellen als je gewoon met een kop koffie in je stoel zit. Maar als je er dan zelf echt voor staat? Voor ja, de, ja, als voor je de dan morgen naar de... de dokter moet voor die punctie of voor dit of dat. Chemotherapie, euthanasie, het is allemaal... Hetzelfde, Het zijn zulke ingrijpende dingen... dat je kunt niet van tevoren zeggen wat je zult doen. Het is duidelijk... Dus ik geef er niks voor wat er vanavond gezegd wordt. <laughs> Oké, okay, nou, dan hoeven we daar ook niet naar te kijken... dan blijven we lekker op het terras zitten. Dank voor nu, meneer Galjaard. Blijft u meeluisteren, we gaan nu naar onze luisteraars toe. En dan kom ik zo meteen graag bij u terug om de reacties even door te nemen. Hans Galjaard, Emeritus Hoogleraar Humane Genetica. Uh, over, ik, ik verwijs toch nog maar even naar die uitzending vanavond van Altijd Wat van de NCV. Vanavond om tien over negen is het op Nederland 2 te zien. Daar gaat het ook over dit, uh, dit onderwerp. Um, en nu gaan we dus naar uh, de bellers. We zijn benieuwd naar uw mening. De bloedtest om genetische afwijkingen bij embryo's te achterhalen moet worden Ingevoerd. 740 stemmen tot nu toe op de site. 78% eens. 22% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met René van der Meer. Ik heb een beter idee. Als je een baby wilt. en ik ben een vrouw en jij bent een man. Voordat je uh, nou ja, de, de wip maakt, laten we het dan maar zo zeggen, geef ik mijn DNA af, geef jij je DNA af, dat brengen we naar het lab toe en dan kan het lab al uitstekend uitrekenen wat voor risico wij lopen. En dan, en maken, we, en dan maken wij wel of geen wip? Ja, nee, het, het, het klinkt een beetje, maar nee, je ik, kan snap, van ik snap het, voren, het. Ik zei ook Wip, maar je kan van tevoren al het voorkomen, dat probleem, als man en vrouw die willen we graag een baby. Dat je van tevoren, je, ja, je geeft ik geef mijn DNA, ja, jij geeft ja. mijn DNA. Nee, ik snap het. En dan kennen ze uitstekend. Op het, nou ja, uitstekend is altijd een heel erg groot woord. Maar ze hebben zulke technieken. dat ze dan ook kunnen ja. zien van wij passen niet bij elkaar. of uh, het wordt niks. Maar nee, dan gaan we dus naar een samenleving toe. Wat, wat ook sommige luisteraars op de site zeggen. Want dan gaan we gaan naar een samenleving. Want dan, als, stel dat het bij ons dan niet zou werken. even ons voorbeeld aanhoudend. Dan, dan zeggen de, we, nou, we doen het. Ja, precies, maar dan, maar dan krijg je dus eigenlijk alleen nog maar... allemaal keurige, nette, ja, perfecte mensen bijna. Nee, nee, dat, dat geloof ik niet. Want kijk, nou uh, gebeurt het wel, wat doen we dan na drie maanden... en ze zeggen het babytje is niet goed? Want dan, dan kom je juist voor de keuze te staan. Ja. En dan heb je eigenlijk een groter probleem, dus dan want is het, dan, dan leeft het, het al. Ja, dan is het nog moeilijker. Dan is het nog moeilijker. Nou. En kijk, voorkomen is beter dan genezen. En als je de DNA van tevoren al... Uh, uh, bij elkaar doet, dat kunnen ze tegenwoordig uitstekend uitrekenen... van je hebt 80% of je hebt zoveel uh, procent kans op uh, iets wat een afwijking ja. is. Het klinkt rot, maar uh, kijk, uh, klonen en uh, de stier... en een Italiaanse dokter van 63, of uh, die vrouw van ja. 63 zwanger maakt... er wordt te veel geknoeid met, uh, ja. nou ja, met de baby's. Ik ben benieuwd wat meneer Galja het hiervan vindt. Ik ga het zo aan hem maar... voorleggen, aan de professor. Dankjewel René. Uh, Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. gesprek met Van der Berg. Toch, van ik vind uh, dat er alleen maar testen moeten worden ingevoerd uh, die gericht zijn op risico's die te verhelpen zijn. En dan is verhelpen volgens mij heel wat anders dan het doden van begin het leven. Want dat is voor mij nog steeds puur moord. En uh, kennelijk zal dit een hoogste geven van, uh, nou ik zou zeggen, ja, het is een cruwoord van toch van uitroeiing van al het onvolmaakte. Zoveel mogelijk. En als er dan nog een paar overblijven, nou ja, die worden dan met de nek aangekeken. Maar de samenleving die we dan krijgen... Waarin we dus niet meer leren leven, met, uh, ook met pijn en onvolmaaktheid. Dat heeft er duidelijk mee te maken dat wij zo superieur alles uh, ja. zelf denken te kunnen beschikken. Wij zijn God geworden en uh, ik, uh, ja, wij missen God toch ergens ook nog wel. Maar wij gaan het zelf allemaal regelen. Ja. En het en cru is dat dat een hele kille, vreselijke samenleving wordt. Laten die meneer hoort we praten bij u die zal waarschijnlijk ontzettend uh, wijs en verstandig zijn. Maar ik krijg er koud van. Dank u wel. Stand.nl. goedemiddag. Met half uh, goedemiddag. Ja, ik moet even in te haken op die laatste woorden. Ik vind juist dat dokter Galja het, het uitstekend verwoord heeft, wat er leeft in de samenleving. En ook een, een rustige en weloverwegen mening daarover heeft. En ik, ik deel hem wel op, op het grootste gedeelte, deed ik hem volledig. Ik, uh, ik vind ook dat je dus inderdaad van de gelegenheid uh, die geboden wordt, gebruik moet kunnen, moet kunnen maken. Hè. Dus ik wilde zeggen dat is degene die dat niet wil... die moet dus ook duidelijk te kennen geven dat hij dat niet wil. Dat, ja. is, dat zijn vaak ethische, maar ook uh, religieuze bezwaren... Of, of verenigd in één, maar ook in die, hè, er zijn ook mensen die helemaal niet religieus zijn... en toch ethische bezwaren hebben. Kijk, er zijn ook veel mensen die willen niet weten of het een jongen of een meisje is. Maar ja, dus je hebt altijd die discussie tussen die, die hè, mensen... Die, die zus denken, maar ik, wij hebben zelf in de familie wel zo'n geval gehad... Dat men de gelegenheid heeft gekregen om te beslissen of ze er wel of niet mee door wilde gaan. En dat krijg je dan ook nog, wat waarschijnlijk dokter de Gauwjaar bedoelde. Je krijgt nog de familie die vaak zich niet onbetuigd laat als het op meningen aankomt. En dan kan zo iemand teruggebracht worden op zijn idee om het aanvankelijk wel te willen... ...als er druk uitgeoefend wordt. En dat is ook nog aan de orde. Ja. Dus ja. Dan, dan ja, maar ik vind het prima dat, dat de mogelijkheid die er is. Maar niet verplicht, zegt u. Nee, nooit nee, verplicht. Nee. nee. Duidelijk, dank u wel. Stamperten goedemiddag. Ja, met mevrouw van der Wijdenhogt. Dag mevrouw. Ik wel eh, even, want eh, ik ben tegen de stelling. Eh, je kunt zoiets nooit verplichten. Eh, ik moet altijd denken wat mijn dochter altijd zei als ze zwanger was. Ik eh, doe het nooit ze heeft geloof ik, twaalf. Hoe doe je dat? Met twaalf weken is er dan een uh, test. Ja. Maar ze heeft de zogenaamde pretest met twintig weken nooit willen doen. Want ze zei, ik zie wel wat voor kind te krijgen. Want wanneer wordt een kind dat je verwacht van een gewenst kind een ongewenst kind? Waar, waar de grens ligt bedoelt u? Waar, waar ligt nou de grens? Ja. Je bent dolblij dat je zwanger bent. Je bent blij met het kind. En dan hoor je halverwege van, uh, ja, er is iets mee... Dan kun je toch moeilijk zeggen, oh, nou hoef ik het niet meer. Nou, maar ja, goed, je hoorde Galja het ook zeggen net, van, uh, he, de, de, je zet dan een kind op de wereld waarvan je weet dat hij heel veel problemen gaat krijgen. Ook, ook dus nog los van, van, van wat je daar zelf allemaal voor, voor uh, toestanden mee krijgt. Het, het kind zelf heeft ook niet, niet uh, het prettigste leven. Uh, dat is zo, maar uh, uh, het. Uh... Ik heb er moeite mee en ik geef mijn dochter gelijk uh, het, het idee van dat het kind dat je verwacht, omdat het een handicap heeft, niet meer welkom zou zijn op nee, deze wereld. Nee. En daar verzet ik me tegen. En dat is wat uh, ik uh, inderdaad uh, jaren terug al Henk Norscheel geschreven heb in rondom tien. Uh, gaan we toe, wat er net ook gezegd werd, ja. naar een maatschappij met allemaal mooie bomen in het bos en de... De gegeven bomen. De gebroken bomen mogen er niet zijn. Nee, duidelijk. Dank u wel voor het bellen, mevrouw. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. Mevrouw van der Zwaan, ben ik aan de beurt? Mevrouw van der Zwaan, zeg het maar. Ja, ik ben dus heel veel op tegen, want ik ben heel veel tegen abortus. Als God iemand een ongelukkig kindje geeft, zorgt hij daar ook voor. En met al die onderzoeken, we kunnen ook in de Bijbel lezen... dat God de mens zo geschapen heeft dat het kindje in het verborgene groeit. Ja. Oké, okay, dank u wel. stampen.nl. goeiemiddag. Goedemiddag, met mevrouw Jansen. Uh, ik ben tegen de stelling, omdat ik vind dat uh, uh, ook mongoloïde kinderen... bepaalde zielskwaliteiten meenemen. Het is een incarnerende ziel... En daar zijn gradaties in, maar het zijn vaak ook kinderen waar de emoties erg aan de oppervlakte liggen, die een hoop zorg oproepen en mededogen. En misschien is dat wel een bedoeling om ons een stap uit de steriele maatschappij te helpen. Mm -hmm. en, en dus zegt u, uh, dit soort testen niet invoeren, niet doen? Nee, zeker niet. Want het is. Uh, nou ja, wat dan wordt gezegd in de uitzending, dan blijkt het nog niet zeker. En dan moet er ook nog daarna een vlokkentest of iets dergelijks komen. Het lijkt erop alsof uh, medici extra geld wilden verdienen aan deze zaken. Uh, maar we gaan naar een maatschappij van bijna. Uh, ja alienachtige personen toe. Maar en... wat, wat vindt u dan dat... dat, dat onderzoek komt dus vanavond aan bod heen... altijd wat, en dan zegt toch... het merendeel van de zwangeren... Zegt van, nou, laat maar komen zo'n test. Het is nog maar de vraag... in hoeverre al deze zwangeren... Um, beïnvloed zijn door wat er... in deze jaren... in de maatschappij aan de gang is. Um, aan... Um, zeg maar alle elektronica. Men, nou ja, ik zie een hoop zombies lopen. Um, u zou ook een vraag kunnen stellen. Uh, vindt u het goed dat alle mensen die zo gevoelloos zijn... gevoelloos zijn, hè? of ook deze moeders die zo gevoelloos zijn... hadden die ook uitgemoord moeten worden hmm. als daar een onderzoek voor was? Ja. Oké, okay. ja, ja, ja. Okay, dank u wel. Uh, dank u wel. We gaan snel terug naar uh, Hans Galjaart. Emeritus hoogleraar Humane Genetica. Die hebben we vandaag uitgenodigd bij dit onderwerp. Uh, meneer Galjaert, wat vond u van de reacties? Het is wel weer indrukwekkend. Uh, uh, laat ik met die eerste vrouw beginnen. Die zit er helemaal naast. Omdat zij denkt dat als je van de vader en de moeder... het is op, zel, op zichzelf een sympathieke gedachte dat je dan DNA neemt... dat je dan kan voorspellen hoe het met het kind is. Nou juist dat mongooltje of dat kind met down syndroom dat is het gevolg van het feit dat bij de geslachtcelvorming... Van de moeder of de vader iets misgaat. Dus dat kun je helemaal van tevoren niet zien aan het ja, dna het is het van het plan van vader haar om, om mensen van tevoren een DNA-test te laten doen en dan te kijken of als je ja, dan dat samen... Ja, dat is zin, zinloos. Dus, nou, dan streven we dat door als idee. Wat nee, voor... dat kan niet. Nee, goed. Want, want je kunt er niks mee winnen. Ja. Um, verder valt het mij op dat het toch vooral mensen zijn die zich fel tegen abortus verzetten, die u bellen. En dat is natuurlijk toch in ons land een, een hele kleine minderheid. Dat is natuurlijk de feit. We hebben natuurlijk een wetgeving gehad... en die is ergens op gebaseerd, namelijk op een grote meerderheid. En in dat tijd, in, zelfs in mijn tijd al, zelfs in Limburg... met een ergens, toen, toen nog sterk katholieke samenleving waren er net zoveel vrouwen voor prenataal onderzoek... en eventuele abortus als in het uh, westen van Nederland. Mm -hmm. Dus het gaat om een selectie van mensen. En die moeten vooral de vrijheid krijgen. En wat een ander misverstand was... dat was uh, één of twee mensen zei ja, verplicht. Ja. Nou, daar is natuurlijk geen sprake van. Nee. Er mag nooit sprake zijn van verplicht. We laten niet eens onze kinderen verplicht vaccineren. Dus laat staan dat we in zouden laten grijpen in een zorg. Er was een meneer, die, die, die, die hoorde ook net bij de groep mensen volgens mij die u net uh, aanduiden... en die had het over uh, de uitroeiing van het onvolmaakte. Daar haakt ook een paar mensen op in. Hè, van, moeten we ja. straks naar een samenleving dan waar, helemaal, waar, waar iedereen perfect is... en waar nooit uh, iemand ja. een krasje heeft? Dan denk ik, dan denk ik toch, dan, dan schud ik toch mijn hoofd. Want punt 1, waar wij het over hebben... Dat zijn een paar honderd kinderen met een of ongeboren kinderen met een ernstige aangeboren afwijking, waarvan sommigen niet eens levensvatbaar zouden zijn, ten opzichte van zeg maar 170.000 kinderen die gelukkig gezond geboren worden. Ja. En verder, ik spreek het mij absoluut niet aan dat je de geboorte van een gehandicapt kind nodig zou kunnen hebben... om je goede eigenschappen van de mensheid naar voren te brengen. Ja. Als je toch elke dag in de krant en op het nieuws kijkt... wat voor ellende er in de wereld is... dan ja. denk ik, hoe durf je te zeggen dat wij naar een perfecte <lacht> wereld ja. toe gaan. Meneer Galja, dank voor uw bijdrage aan uh, Stam.nl. Ier dus hoogleraar Humane Genetica. Vanavond dus in Altijd Wat Meer, om tien over negen op Nederland 2 kunt blijven stemmen op onze site voor de stelling. Prettige dinsdag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Het laatste nieuws. Dank u om alles samen met ons te vieren. Ja, het was zeker een mooi feest. Laat ons vier zijn van ons mooi land. En de toespraak was dan natuurlijk nog een leuke verrassing. Vive België, Belgique, leve België. Nog één bocht naar rechts, mannen, en dan zijn jullie er op de Champs-Élysées. Is het kittel hier? die in de etappe is? Of is het nog Kevin die staat in? Kittel! Warmte, zegt die meneer. Ja, is het warm dan? Dat is het nieuws van vandaag. Het is erg warm. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.